Michel Koenen met het NOS-journaal. Een 24-jarige gedetineerde uit de justitiële jeugdinrichting Lelystad... is vorige maand ontsnapt tijdens een verlof. Dat zegt een medewerkster van de jeugdinrichting tegen de Telegraaf. De begeleider werd in elkaar geslagen op het moment dat de gedetineerde... met de auto terug zou gaan naar de instelling. Hij kreeg hulp van vier anderen. De douane heeft 656 kilo cocaïne gevonden... tijdens een controle in de haven van Vlissingen. De drugs waren verstopt in een lading bananen uit Ecuador. Die had als bestemming Duitsland. Maar het bedrijf waar de bananen op weg naartoe waren... heeft waarschijnlijk niks met de coke te maken. De cocaïne met de straatwaarde van zo'n 50 miljoen euro... is inmiddels vernietigd. De wapenstilstand die gisteravond in zou gaan in Sudan is al na een kwartier geschonden. Om kwart over zes waren weer beschietingen te horen in de hoofdstad Khartoum. Sinds zaterdag is het Afrikaanse land een machtsstrijd gaande tussen twee generaals... en wordt er gevochten tussen het leger en paramilitaire troepen. En het nepnummer van Drake and The Weeknd is verwijderd van Spotify en andere muziekstreamingsdiensten. Het nummer was gemaakt met kunstmatige intelligentie. De stemmen van Drake and The Weeknd waren niet echt. Een artiest die zijn naam geheim hield had het nummer Hard On My Sleeve genoemd. Het was in een paar dagen tijd al meer dan 600.000 keer gestreamd op Spotify. Het platenlabel Universal Music Group zegt blij te zijn dat de streamingsdiensten hebben ingegrepen. En Nummers die gemaakt zijn met kunstmatige intelligentie... zijn een steeds groter wordend probleem, stelt de maatschappij. Het weernocht koelt vannacht af naar 3 tot 7 graden. Overdag is het eerst vrij zonnig. In de middag zijn er wat meer stapelwolken. terwijl Het stevig bij een graad of 15. Donderdag veel bewolking, regen en maximaal 11 graden. De dagen daarna is het tijdelijk even iets warmer.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 Solo Okay, okay, okay, okay. Overal waar je gaat, door je roddels over ons ja, ons ja. Geef ze iets om weer te praten, om te praten over ons ja. Ons, ja, dus nu frost ik op het team Opzij die al geloofde in de dream Ik weet nog hoe we stappen op de bodem Ja, we waren 17. Ik heb alles in een visie gezien Nee, voor mij bestond er geen misschien Die slaat ze over ons, nee Ja, die mannen die doen ons, nee Nah, ik maak heel de game kapot, nee Ja, alle rodels die zijn waar Ee, ee, ee, It can't I'm the machine. I'm the team. This is my unicorn. Baby, you're been center the scene. We back to touch. Baby, shit the this shit up We shit overseas. Champions league. We do the shit as a team. Yeah. Better ain't like, like me. Show they don't like me. Let's go. The man the fee. I got a digital dashboard. <laughs> Ik denk die lippen gespread worden. Die dek onder de stempels in mijn passport. Toch hang met op zonder password. Best ik niet de lukken met de hele motherfucking gang. Overal waar ik ga, kennen ze mijn naam. Okay. Zingen ze mijn naam. Ik heb een pakken we in mijn zaak ben een baller van een jaar. En Charlie, geen mogelijke prijs. Je favoriete rapper, rapper, rapper. Telemblings. Overal waar je gaat, mooie rollen zo over ons. Ja, 6 jaar geeft ze iets om weer te praten. Om te praten over op team. Opzij die al geloofde in de dream Ik ben nog goed we startten op de bodem Ja, we waren zeker tien Ik heb alles in een visie gezien de Een van mij bestond er geen misschien Die slaat zijn fouten over ons nee. Ja, die mannen die doen ons nee. Ja, nah, ik maak heel de game Yeah, yeah. She don't want the love, she just wanna to touch She's a greedy girl to never get enough She don't want the love, she just wanna to touch She's got all the moves to make you give it up yeah.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 be with you. And Was ich sie fahre, es kann nicht sein, dass du mehr als ich weiß. Und du parst mitten auf der Siegerstraße. Es wär'n normal, ich fahr in dich rein. Oder wir jagen uns wie Hunde im Kreis. Aber ich hab was Bestes vor, was schlug mein letztes Wort. Ich verlass das Vor und weißt du was, ich bin dort. Zieh die weißen Fahnen auch okay. Ich feit hab ich fallo und tu gar nicht weh. Steed im Universum nicht im Weg. Na na na, keine Harleys. Zie die weißen Faden door, oké. Okay. Deze fight hab ik verloren, tuur gar nicht weh. Steed im Universum nicht im Weg. Na na na, keine Harleys. Een na, na na, keine Harleys.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 Reite jetzt vorbei du gar nicht weg Steh im Universum nicht im Weg Na na na keine Hater Die weißen Faden hoch, okay Jetzt weiter hab ich verloren, und du gar nicht weg Steh im Universum nicht im Weg Na na na keine Hater Na na na keine Hater Das Ego-K.O. Schwer auf Autopilot wascht die Kriegsbemalung ab, das Wasser wird rot. Zieh de weißen Pfannen, oh okay. die Weißen fahren nur, okay? Der Scheint ist jetzt vorbei, tut gar nicht weh. Steh dem und niederschwittig. Na nee. na na na, keine H. them.